Remember?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 De woordvoerder van president Sarkozy heeft dat in Parijs gezegd. De ministers van Financiën van de EU-landen leggen in Brussel de laatste hand aan een stabilisatiemechanisme voor de euro. En zij willen daarmee voorkomen dat andere eurolanden net zulke financiële problemen krijgen als Griekenland. De EU wil het plan bekendmaken voordat de beurzen in het Verre Oosten opengaan. Oud-staatssecretaris van Financiën Ferdinand Grapperhaus is overleden. Hij was lid van de KVP en was bewindsman in het kabinet De Jong van 1967 tot 1971. Grapperhaus was in die periode verantwoordelijk voor de invoering van de BTW. En verder introduceerde hij het huurwaardeforfait. Na zijn politieke carrière was hij hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Leiden. En daarna werd hij hoogleraar in de geschiedenis van de belastingen.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 Beide partijen verloren, vooral de CDU. De Groenen zijn in Noord-Rijn-Westfalen de grote winnaars met een verdubbeling van het aantal zetels. De comeback van Tiger Woods verloopt nog altijd moeizaam. Na een paar teleurstellende optredens op toernooien trok Woods zich nu terug tijdens een toernooi in Florida wegens een nekblessure. In de eerste drie rondes had Woods al een achterstand opgelopen van tien slagen op de leider in de wedstrijd. Weer vannacht af en toe opklaringen. Het wordt tussen de 2 en de 5 graden met mogelijk wat nachtvorst. Overdag is het overwegend droog. Temperatuur tussen de 11 en 14 graden. En later in de week wordt het fris met vooral dinsdag veel regen. Dit was het NMH. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, het. Beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht.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 Don't in between I love God the rain pour I'll be all you need and more You can stand, you can stand, you can stand, stand. stand. you can stand. Stand. stand, you can stand, stand, yeah. you can stand. stand. stand. Baby <laughs> be Antwoord. En jij bent erbij. she's good for me and it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 niet verzekerd tegen ziektekosten? De Ombudsman geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 6464 64, 64 of kijk op www.deombudsman.nl Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. Ook op TV. TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. TV.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 such a thing, such a thing, I believe in miracles, since you came along, you such a thing.